Oekraïne zelf ontkent dat en zegt dat het een smoes is... om de vredesonderhandelingen te dwarsbomen. Daar leek juist net een beetje schot in te zitten. In het zuiden van Spanje, bij Malaga en Granada... zijn drie mensen om het leven gekomen door het noodweer daar. Het heeft er veel geregend en er zijn overstromingen. De slachtoffers werden alle drie meegesleurd door het water. Stap niet met te veel drank op op de fiets, daarvoor waarschuwt de politie. Ze zijn heel blij dat veel mensen niet de auto pakken als ze veel gedronken hebben... maar ook op de fiets kunnen ongelukken gebeuren, zeggen ze. En de man die zijn leven riskeerde om een aanslagpleger in Bondi Beach te stoppen, heeft voor het eerst een verhaal gedaan. Hij zegt dat hij een kracht voelde die zei dat hij levens moest redden. De man pakte het wapen van een van de aanslagplegers af en raakte daardoor zelf ook gewond. Bij de aanslag op een Hanukkah-feest vielen 15 doden.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 Je mag niet rijden met drank op. Je mag dus nu blijkbaar ook niet fietsen met nou, drank op. Fietsen is denk ik iets soepelere regels. Niet een, niet een, je zal minder snel een test moeten doen. Oké, okay. nee, anders moet ik anders gaan lopen, dacht ik bij mezelf. Ja, maar okay. dat is een oprechte oplossing. Want je gaat, anders ben je te veel lid van het verkeer. Op dat, de stoep botst je niet zo snel. Nou, dan ken je mij niet. <lacht> maar dankjewel, Eve. Graag gedaan, Ik ben vriend. weer bij uh, twee minuten over zeven. Tijd voor de beste verkeersupdate. Informatie van uh, Flitsmeister. En die is, uh, nou, dat is wel wat te melden, dat zie ik in één keer. Vertraging op de A2 Eindhoven den Bosch... Best-Westen Bokstel, 16 minuten. En de A12 Arnhem richting Oberhausen voor de grens met Duitsland. Daar is de hoofdrijbaan dicht omdat mensen je paspoort willen zien. 9 minuten vertraging. Flitsers zijn er ook. De A4 Amsterdam richting Leiden bij Hoofddorp 9.9. De A10 de Ring van Amsterdam, Zeeburgertunnel richting Diemen bij 12.1. De A12 Ede naar Arnhem bij Ede, 119.8. En de A12 Utrecht naar Gouda, dat is bij brug aan de Rijn bij 37.4. Snel naar Trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alle Lucovital vitamine en supplementen 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop.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 Is de 538. Hoi top 1000. Martijn Lager. Ja en we vlammen vrolijk verder met Roots Syndicate zometeen naar de Vertellies. Chelsea Dagger, hoor je nu. Radio 15 447. <tied> is de 538 Party Top 1000. 446 Super tropisch allemaal, maar Roots Syndicate komt gewoon uit Rotterdam. En daar is nu ook gewoon uh, net twee graden boven nul. De 538, party tot 1000. Ja, Mockingbird Hill, 446 en daarvoor nog 447. De Vertellis en Chelsea Dagger op Radio 538. Heb je je ooit afgevraagd wat een Chelsea Dagger is? Nou, ik wel. Een paar minuten geleden nog. En nu weet ik dat je je moet afvragen niet wat Chelsea Dagger is... maar wie Chelsea Dagger is. Het is namelijk de vrouw van de zanger van de band, de vertellies. Dat was een burlesque danseres. En haar artiestenaam was Chelsea Dagger. En dat liedje begon van manlief als een geintje. Totdat er een keer sportteams wereldwijd dat nummer gingen adopteren als Banger. En ja, toen wist hij de wie Chelsea Dagger was. 538, party tot 1000. Hey, welkom bij Radio 538. Tot de uitgang van 2025 tellen we er duizend af. Duizend vijf nummers. Voor vijf nummers. De party, top 1000, top 538. Met zometeen Bruno Mars op 444. Maar eerst nummer 445. Dat is My, My, My van Arban van Helden. een schatkamer kunnen noemen deze hele lijst. De party tot duizend op Radio 538. Duizend partyparels die we met jou samen aftellen... om helemaal warm gedraaid en wel aan het nieuwe jaar te beginnen. De 538 Party. Top 1000. En een nieuw jaar betekent vaak ook een nieuwe impulsen. Marcel je hebt met Martijn. Goedenavond. We zitten na te genieten. Na te genieten? We zitten er toch nog middenin. Nou goed, Ina. Uh, nog zes dagen tot mijn nieuwe baan. Na vier weken vakantie laat hij weten. Ik hoop dat ze een beetje voorzichtig met me zijn. Nou, nah, dat zal toch allemaal wel, joh. En anders vertellen wij wel even dat ze uh, wat je normaal moet doen. Hey, als je zelf even wil inchecken via de F1538, wees welkom. Hè. Waar luister je? Hoe luister je? Hoe vind je de lijst? Hoe zit je erin? Je bent welkom in de F1538. ze even niks te downloaden in je favoriete Apple Store. Um, dan even deze. Dit, dit is echt een vette drikke draak op. Wanneer je als DJ ergens staat te draaien op een feestje... en dat komt maar niet op gang, het wil maar niet lukken... mensen dan meer te ouwe en en dan staan te dansen... dan kun je twee dingen doen. Of je gaat naar huis... of je start deze in. Dit is echt een soort muzikale AED. House of Pain, Jump Around, nummer 5. 443... I came to get down, I came to get down So get out your seat and jump around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 Met Ferrari nummer 442 in de 58 party tot 1000 En daarvoor, en ik citeer Stan even in de appbot Die zegt, wat een tijdloze rammer. Jazeker, House of Pain, jump around op nummer 443. Komt een appje binnen net van Kim. Die zegt, yo, onderweg naar de MAC voor een ijsje. Ik zeg, oh lekker. McFlurry stroopwafel nee, zegt ze, die is er niet meer. Maar we gaan voor McFlurry Biscoff. Je hebt de smaak. Als je een microketje mee kunt nemen, hartstikke lekker. Dit is 538, de party tot 1000. J-Lo nu, Waiting for Tonight, 4.41. <middels> Oh. Nummer 441 in de party top 1000 hier op De 538 party. Top 1000. Ik vertelde net of Kim onderweg was naar de Mac voor een ijsje. Toen zei ik voor de gein: joh neem even een Mac-Cat mee. Stuurde ze dit net? Het is dat ik niet vlak bij de studio zit, anders had ik hem zeker gebracht. Merk ze, <laughs> Wel liefde serieus overboog gehad. Peter zegt, lekker met de taxi naar Schiphol. Mensen ophalen met 538 op. Hartstikke goed, jongen. Laat ze uh, horen wat uh, de beste radiozender van Nederland is, die klanten van je. En zometeen gaan we verder met de lijst natuurlijk. En omdat reggaefeestjes ook feestjes zijn... hoor je zometeen Bob Marley The Wailers met Toot You Below. De 538-ochtendrun komt terug. Zaterdag 14 maart 2026 in het Olympisch Stadion Amsterdam. Draag jij dit jaar ook jouw steentje bij? Doe mee. En ren 5,38 kilometer voor het Prinses Maxima Centrum. Kaarten koop je nu via 538.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 Aldi. Nu bij Gamma de Giga eindejaarsdeals. OSB constructieplaat 9 mm voor 8,99 per plaat. Bekijk alle eindejaarsdeals op gamma.nl. En nog meer voordeel: 10 oververse oliebollen, naturellen met krenten. Voor een rond van maar 3 euro. Aldi. Ook mijn zorgverzekering kon goedkoper. Bij United Consumers. United. Consumers. Ook jammer. En heerlijk voor vanavond Applebeginjes 4 stuks, maar 2,49. Voor dat geld hoef je niet te wachten tot oudjaarsavond. Aldi. Knallend het nieuwe jaar in met SBSS. Op oudjaarsavond blikt Linda de Mol om half negen met 4 BN'ers terug op 2025 in de quiz van het jaar. Gevolgd door Hart van Nederland en het News Jaaroverzicht. Dus pak de oliebollen erbij en vier oud en nieuw met 6.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 De stad. Dus ook bij jou in straat. 59,7 miljoen. Doe jij al mee? Pascodeloterij.nl Dit jaar nog wel. Vuurwerk.nl Vuurwerk.nl Miljoenen jaren geleden leefden dinosaurussen. En hadden leeuwen gigantische tanden.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 party top duizend. 439 Rack Party Top 1000. En daarvoor hoorde je een track... Um, van een... Uh, ja, een track noemt, het is een remix van een plaat die normaal gesproken... iets steviger is, want uh, Likio... Uh, heeft er natuurlijk wel iets meer het gaspedaal... neergaat. Dit is het origineel... De versie van Juno een Yannick narcotic, die je net hoorde in de top 1000. Die is wel iets minder hard. Maar aan de andere kant, we leven in een tijd waarin lightproducten scoren als een teat. En het geldt dus ook voor hits. Dat heb je maar weer gemerkt. Dit is de 538 Party Top 1000. Ik vind het vet dat je er aan hangt. Laat vooral even weten dat je erbij bent in de app van 538. Ik krijg je zometeen nog even een involle vermelding voor me op de radio. Zometeen hoor je de track waarmee het fenomeen snollebollekes bekend werd in heel de wereld. Maar eerst Eric E. en The Beatles Rockin' nummer 438. 36. Oeh, dat klinkt rechts goed. Dat wordt een feest, met z'n allen. Goed ja. tot dank. Wappen gat. Krabbe gat. eigenlijk je zei, je En Eén keer per jaar gaan alle remmen los. Ons vrouw zit thuis op de bank terwijl ik lekker los. Ik is geen gemekker en de vrok is lekker los. Daar mag ik geen naar kijken, geef me nog een goede kost. Ik zie ze links ik zie ze rijks. de heren de bokken en de andere die het ja. jij En stevig vast en zakjes lekker door. Zak, zak zo. Ik zie ze links, ik zie ze rechts, De ene heeft de Makkel en de andere de trek. Ik zie ze links, ik zie ze rechts. In de party top 1000 op 538. De 538, party top 1000. Ah, vet om te zien dat je eenje in de app van 538. Jeroen die stuurt. Joh, hé, hey, ik kom net terug van de Apple Ski. Ik wilde eigenlijk een beetje bijkomen, maar dat gaat zo niet natuurlijk. <laughs> nee. Sorry, not sorry. Graag gedraaid. Uh, en dit vond ik ook wel mooi. Ik kwam een appje tegen van Elisha. Dan moet ik even kijken waar ik het heb, want ik ben echt zo'n chaot. Oh ja, hier. Hey Martijn, we zijn bezig met 150 loempia's. Die zijn we aan het maken. Dat is traditiegetrouw elk oud-jaar voor familie en vrienden. En met deze lekkere partylijst wordt het allemaal een stuk dragelijker. Groetjes van Elisha. Ik vond dat zo'n grappig bericht. Dat ik eens even ga kijken of ik hem misschien even kan spreken. Dat ze even pauze kan houden met de loempia's. Maar ik vond het zo grappig. Elisha. Elisha met Martijn spreek je van 538. Is op dit moment in gesprek. Laat een bericht achter na de toon. Hey Elisa, met Martijn Spreekje van uh, 538. Wat een vervelende voorspel. Ik begon op weer met oude hoeren. Nee ja, ik uh, wilde toch even checken bij je hoe het ging. Want je bent natuurlijk wel enorm hard bezig met iets heel bijzonders. Want je hebt net, yo, ik ben bezig met het rollen van 150 lumpias. Dat is een familietraditie. We zijn hard op weg. Dankjewel voor de hits, want daarmee gaat het een stuk sneller. Nou, ik wilde even kijken hoe ver je was, hoeveel er nog moesten. En ja, je hoorde net de met de vrouwkjes. En toen dacht ik, nou ja, focus. Dus vandaar dat ik even mag te denken. Blijf rollen, blijf vouwen, blijf luisteren. De top 1000 gaat verder. Hier op Radio 35, de Party Top 1000 met die Taylor Day en Tell It To My Heart op nummer 435. Doei! Tell it to my heart op Radio 538. Zometeen in de 538 Party Top 1000. En voor Jack en Ten Tall komt eraan op 434. State la vuelta, Luis Fonsi, 433. En ATC met Around the World. Radio 538.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 Bewaarddozen en bekers, 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. 5-8 Nieuws, 8 uur. Rusland heeft nieuwe aanvallen op Oekraïne aangekondigd... als wraak voor een aanval op het buitenverblijf van Poetin. Er zijn ook al doelen uitgekozen, zegt minister Lavrov. Rusland heeft geen bewijs geleverd voor de aanval. President Zelensky zegt dat het een leugen is... om de vredesgesprekken te dwarsbomen. In Veldhoven is vannacht een vuurwerkwinkel beroofd... waarbij voor 30.000 tot 40.000 euro aan vuurwerk is meegenomen. Dat meldt omroep Brabant. Het lukte de eigenaar wel om de winkel weer te bevoorraden. Daardoor kon die vandaag gewoon open. Maar of ze het geld ooit terugkrijgen is afwachten. Er is nog niemand opgepakt. Voor het eerst is er een schip van meer dan 38 meter breed... door het kanaal Gent-Terneuzen gevaren. Dat kan doordat er een nieuwe, grotere sluis is bij Terneuzen. Het was een test en alles is goed gegaan. Het het havenbedrijf hoopt dat er in de toekomst nog grotere zeeschepen naar Gent kunnen. Beyoncé staat voor het eerst in de lijst van miljardairs van Zakenblad Forbes. Ze is de vijfde muzikant die dit bereikt naast haar man Jay-Z, Taylor Swift, Bruce Springsteen en Rihanna. Ze heeft het te danken aan haar laatste twee wereldtournees en haar optreden in de Super Bowl, de American Football Finale, vorig jaar. Vanavond en vannacht klaart het op en het koelt af naar min 2 in het binnenland. Morgen vrij zonnig, maar ook een enkele bui aan de kust bij maximaal 6 graden. En dat was het nieuws op 538. Dank je.